11 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Na de vondst van de vrachtwagen vol dode vluchtelingen in Oostenrijk... zijn in Hongarije zeven mensen aangehouden. Dat meldt de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. De Oostenrijkse autoriteiten bevestigen de aanhouding niet. Rond deze tijd is er een persconferentie. Wel is duidelijk dat er ruim 70 dode vluchtelingen in de vrachtwagen lagen. Dat is meer dan eerst werd gedacht. Identificatie is moeilijk, want de lichamen zijn al in ontbinding. Ze zijn waarschijnlijk via Hongarije-Oostenrijk binnengesmokkeld. De politie gaat beelden van verkeerscamera's bij de roertunnel bekijken. Gisteren werd daar langs de A73 een dode man naast een auto gevonden. De politie hoopt aan de hand van de beelden te achterhalen wat er precies is gebeurd. De man werd door ambulancepersoneel rond 1 uur s middags dood naast zijn auto gevonden...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 Tot 25.000 euro is het spaargeld helemaal belastingvrij. Dat was 21.000. Luchtvaartmaatschappij KLM boycott een Russische pianiste. Muziek van pianiste Valentina Lisitsa zal niet meer te horen zijn in KLM toestellen... omdat ze sympathie heeft betuigd voor de aanslag op vlucht MH17. Ze steunt de separatisten in Oekraïne... Valentina Lisica werd geboren in Rusland, maar emigreerde in 1991 naar de Verenigde Staten. Ze speelde met grote orkesten als het Rotterdamse Philharmonisch en het Chicago Symphony Orchestra. Het weer. Vooral vanmiddag flinke periode met zon. Zeer lokaal kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig en maximaal 26 graden. Later in de avond enkele stevige buien. Zondag drukkend warm, met later ook weer buien. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file tussen 1brugge en Knoop het zes 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Nog maar even praten met uh, Henry Ruger. En die presenteert Watertorensport. Heerlijke muziek, gekozen door de gast van vandaag in de Watertoren Sport... Hert jan Pruin, de voorzitter van de Koninklijke HFC. Dit was De Police. Waarom? Ja, dat is naast Kis ook zo'n favoriete jeugdbind. Ik ben, uh, ik, toen ik acht was, toen moest ik van mijn ouders op muziekles. En mijn moeder zei, doe maar blokfluitles... Want dat vond ze, denk ik, laagdrempelig. En volgens mij was hun blokfluit ook heel goedkoop. Maar ik zei, nou, ik, ga, ik wil best op muziekles. Maar ik ga echt niet op blokfluitles. Toen werd het pianoles. Hoefden we niet meteen een piano te kopen. Want ik mocht dan bij die uh, lerares een beetje pingelen. En daar is wel een enorme hobby uit voortgekomen. Want ik, ik, was daar, ik was beter in pianoles dan in wat ook in mijn jeugd. Alleen, ik heb dat niet doorgezet. Achteraf heel jammer, denk ik. Maar... Um... Uh, dus ik speelde veel uh, klassieke muziek. Ik hield erg van uh, Stravinsky en van uh, uh, Beethoven en van uh, Mozart. En dat speelde ik ook allemaal. En uh, ik gaf ook concerten enzovoort. En toen was ik een jaar of twaalf. Uh, en toen gaf mijn vriendje Mark, een buurjongen van mij... die gaf mij uh, twee plaatjes. Een singeltje van I Was Made For Loving You van Kiss. Ah, die is vandaag uit en die is nieuw en ik heb hem gekocht. Wil jij hem hebben? En uh, ik kende alleen maar Stravinsky en Beethoven. Ik had nog nooit gehoord van Kisman. En toen kwam hij een week opgezien? later met, uh, met zo'n singeltje van The Police. En uh, uh, dat was uh, Roxanne. En, uh, toen, uh, en toen leerde ik die, die muziek kennen. Toen ging ik daar naar luisteren. Ik had voor mijn twaalfde nog nooit een popplaat gehoord, joh. Ik had geen idee. Maar daarom heb ik ook, denk ik, zo'n diverse muziekkeus. Ja, ja. Nou, daar komt de police uit voort. Gert Jansen, onze technicus van vandaag... zit zich rot te lachen achter de knoppen. Ja, dat is bij mij precies hetzelfde. Ja, is dat zo? Ben je ook met Stravinsky? Nou, niet met Stravinsky, maar wel... wel, wel ik had natuurlijk, toen ik, toen ik 13 of 12 was... had ik orgeles, dus ik speelde Bach... en, en, en, en Hendrik Andries en Hendel... Ja. En, en, en dat soort figuren allemaal. En, ja, en toen kwamen in 1963 de Beatles in mijn leven... Ja. En toen was het fout. Ja. <laughs> ja. Nou, laten we het over voetbal gaan hebben. De ambitie van de Koninklijke HFC is kampioen van Nederland worden. Daar hadden we het voor het nieuws over. Uh, die ambitie staat. Maar, Gert-Jan, ik ga terug naar een interview dat jij had uh, eind vorig jaar. Waarin je zei, wij denken dat de Koninklijke HFC en het amateurvoetbal eronder doorgaan... als we dit soort nieuwe KNVB eisen, als we daaraan moeten voldoen. Dat zei je verbaasd dat vrijwel alle zaterdag en zondag topklasseclubs topklasse clubs, zich tijdens de bijeenkomst van de topklasse-CV achter de radicale verandering van het voetballandschap in 2016 schaarden. Het is zo kortzichtig, zei Pruim. we begrijpen echt niet hoe de KNVB tot een dergelijk besluit kan komen en de clubs het idee blindelings volgen. Dat strookt niet helemaal met landskampioen worden en naar, de, naar die hogere divisie gaan. Nou, dat, uh, ik vind dat wel met elkaar uh, strookt. Want uh, ook in het amateurvoetbal kan je best wel ambities hebben. Maar dat landschap is behoorlijk veranderd, uh, kan ik je vertellen. En niet aan de kant van HFC. Want uh, vorig jaar stond er ook in de krant uh, dat HFC een eenzame strijd voerde. Maar uh, dat is toch uh, niet het geval. Want afgelopen woensdag... We wonnen met 0-1 van IJsselmeervogels. Het kan niet genoeg gezeigd worden. Met hoeveel? Met hoeveel? Uh, 0-1 was het toch? <laughs> uh, maar daar kwam dit uh, ook ter sprake. En uh, bij IJsselmeervogels zei men... Uh, dat het toch wel uh, verbazingwekkend is. Dat die licentieeisen er zo doorheen gedrukt zijn... en dat er niemand tegen protesteerde. En uh, uh, ik wil niet zeggen dat iedereen er zo in zit... maar uh, het... het het geluid wat wij toen hebben laten horen, dat wordt wel steeds breder beluisterd. De KNVB is ook bij ons op bezoek geweest, heeft ook gevraagd: uh, wat vinden jullie daarvan? Nou Ze zeggen dan ook: wat gaat het hier fantastisch en wat staan jullie er mooi op en hoe komt dat toch allemaal? En er is dus veel waardering voor. Ja en kijk, er zijn een heleboel licentieeisen geformuleerd en uh, een heleboel van die uh, en al die zaken zijn eigenlijk gericht op. Uh, veiligheid. Uh, uh, het voorkomen van fraude. Uh, faire competitie. Normen en waarden. Fatsoen. Uh, nou, dat zijn normen en waarden die wij bij HFC... überhaupt hoog in het vaandel hebben. Het. Dus eigenlijk vind ik, vinden wij... dat die licentie-eisen... Uh, helemaal niet opgelegd zouden moeten worden. Maar gewoon door elk normaal... Uh, normale vereniging... Uh, uh, al ingericht zouden zijn. Even maar terug, niet allemaal. Nee, Even terug naar dat, naar dat interview. Tussen de Eerste Divisie en de Twee Topklassen... komt een nieuw te vormen landelijke Tweede Divisie. En dan zijn clubs... dat was toen het geval, ik weet niet of het nog zo is... verplicht om acht contractspelers te hebben. We zouden echt niet weten... waar HFC een paar ton of zelfs een half miljoen... vandaan moet halen om een Tweede Divisie Club... overeind te houden, zei Pruin toen. Hoe is het nu? Nou, die... Uh... De, de licentieeisen, uh, begreep ik twee weken terug... Uh, uh, uh, uh, in dat gesprek met de KNVB, die zijn nog... Die, ja, of die nou formeel zijn vastgesteld, ja of nee, daar is nog een beetje twijfel over. De KNVB is natuurlijk een enorm orgaan. Een hele grote tanker die niet zo makkelijk draait of keert. Uh, dus het kan best zijn dat daar nog wat veranderde inzichten uit voortkomen. Maar op dit ogenblik is het in ieder geval zo dat uh, aan tweede divisieclubs uh, volgend jaar... want die tweede divisie die gaat in het seizoen 2016 16, 17 echt ontstaan. Dan hmm. gaat die er zijn. Uh, en dan wordt aan tweede divisieclubs wel uh, uh, opgelegd... is nu het voornemen om een aantal contractspelers uh, op te nemen. Het geluid is nu dat, dat er in het eerste jaar vier zullen zijn. In het tweede jaar... Ik meen acht en in het derde jaar, vanaf het derde jaar dat je er dan in speelt vijftien. Maar er ligt een fundamentele discussie onder. En dat is dat wij vinden dat wij hebben helemaal geen contractspelers hebben. Wij hebben leden. En met onze leden gaan wij geen contract aan. Wij hebben wel mensen in dienst van de club, maar dat zijn geen spelers. <coughs> en wij willen dat op een andere basis uh, organiseren. kijk De KNVB legt zo'n licentieeis op omdat zij in de top van het amateurvoetbal... hele brede en goed functionerende verenigingen wil hebben. Met andere woorden, ze willen af van verenigingen... waar uh, een bakje uh, zwart geld ingestopt wordt. Uh, waardoor uh, uh, uh, gedurende een paar jaar... Uh, wat successen aan elkaar geregen worden. En dan uh, is het bakje leeg of de persoon is weg. Of, uh, uh, en dan eindigt zo'n ontwikkeling en dan valt zo'n club letterlijk om, die, die houdt dan gewoon op te bestaan... of uh, uh, zinkt helemaal weg in, in, qua organisatiegraad en dergelijke. Uh, en het is dus een maatregel die gericht is op de lange termijn... Op, op het duurzame bestaan van verenigingen. Nou, bij ons staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij willen HFC juist organiseren op een wijze zodat voor de komende 20 of 30 jaar het voortbestaan weer gegarandeerd is hè, dat je daar weer mee verder kunt. Uh, en daar past uh, contractspelers niet in. Een heleboel andere dingen zijn van wij zijn helemaal niet tegen de Tweede Divisie. Hij is 40 jaar geleden weggesaneerd omdat het economisch onhaalbaar bleek. Nu wordt hij er weer tussen gepland. Wij vinden het niet de meest verstandige maatregel. Maar goed, als de bond het zo wil doen, dan gaan wij er wel in spelen, ja, zeker. als we ons ervoor kwalificeren. Nou, reken maar. Want als je in het eerste jaar topklasse vierder wordt... dan is de kans heel groot dat je nu bij de eerste zeven eindigt. En dan is het zover. Ja. Maar dan geen contractspelers. Je bent een club. Dus dat, dan ga je er op die manier onderuit komen. Ja, nou ja, of we er onderuit komen, weet ik niet. Er zijn geen sanctiemaatregelen bekend in deze hele systematiek. Dus de KVB zal het niet toejuichen als wij dat niet doen. Maar wij hebben gezegd, we kunnen ons dat... We, kunnen, we, we willen het niet, we zijn er dus principieel niet mee eens. Uh, maar wij kunnen het ons ook niet veroorloven. En Dat komt er nog bij. Dat is natuurlijk wel een vrij belangrijke praktische beperking. Ja. Jullie gaan er niet minder door voetballen. Je gaat het wel proberen te halen. We houden net zoveel plezier. En uh, met of zonder contractspelers, dat, dat maakt dan in de essentie niet uit. We hebben als gast Gert-Jan Pruin, voorzitter van de Koninklijke HFC bij uh, de Watertorensport. En we draaien dus ook de muziek van Gert-Jan. Een heel bijzondere muziekkeus vandaag. We gaan nu luisteren naar Brian Wilson. It's a matter of instinct, it's a matter of conditioning, a matter of fact You can call me Pavlov, dog Ring a bell and I'll salivate, how'd you like that? Dr. Landy, tell me you're not just a pedagogue Cause right now I'm lying in bed, just like Brian Wilson did Well, I have. I'm lying in bed just like Brian Wilson. Ben. Dit was de police. Nou, of Sorry, dit was... Uh, de maar, naked like, like, ladies. Ja. Wat heb jij met Bare Naked Ladies? Nou, op zich een heleboel. Maar dit is een band. En uh, dit is een band uit mijn uh, studietijd. In uh, Canada. Daar heb ik een aantal artiesten ontdekt toen. En dit is een hele grote band geworden. Maar uh, toen ik daar studeerde... Toen waren die gasten ook nog studenten. En die speelden toen op uh, de universiteitsfeestjes. Maar uh, ik vond het wel lekkere muziek. Ze hebben nog een aantal fantastische nummers gemaakt. En uh, misschien komt er straks nog iemand uh, langs uit die Canadese periode. Ja, daar kan ik dan ook weer enorm van genieten. Um, dus ja, dat heb ik ermee. Ik las trouwens dat ze binnenkort in de Ziggo-dome optreden. Jij daar naartoe natuurlijk. <laughs> ja, dat weet ik nog niet. Oh, Oké. Okay. We gaan terug naar HFC. 1800 leden. Uh, 100 teams. De ambitie om kampioen van Nederland te worden... dan kan je net zo goed ook in de jubilea league gaan spelen. Ja, nou ja, kijk, de promotie degradatie die zijn opengesteld. En uh, iedereen speelt op het niveau... waarop die op dat ogenblik sterk genoeg voor is. Of promoveert of degradeert daarnaartoe. Dus uh, uh, in de toekomst gaat die promotie-degradatie... tussen betaald en amateurvoetbal, gaat open. Ja, op zich kan het dan... Kijk, wij, wij komen niet in die situatie... dat wij miljoenen in de spelersgroep kunnen of willen gaan stoppen. Of gaan investeren. Uh, maar sportief gezien behoort het tot de mogelijkheden. Dus als het ons overkomt, dan gaan we gewoon, Hennie. Ja, waarom niet? En dan gaan we lekker in uh, uh, Enschede en uh, Eindhoven voetballen. Nou, en dan worden we misschien... Met nu, hoor, want je rijdt nu ook het hele land door. Worden we misschien afgedroogd, maar uh, we hebben wel heel veel plezier... Uh, als ja. we dan weer thuis zijn. Woensdag werden we niet afgedroogd. Nee. In 1910 won HFC de Beker. Dat is uh, meer dan 100 jaar geleden. Wat zou het mooi zijn. Wat <laughs> het dit jaar gebeurde. Yeah. Ja, een vriend van mij stuurde gisteren een mailtje. En die zei, uh, dat mailtje dat heette De Kuip. Ja. Yeah. Um, en die vond het wel een mooie uh, start van de bekercampagne. Um, ja, weet je, je moet ook een beetje reëel zijn. Uh, er, er zijn elk jaar amateurclubs die tot de derde of de vierde ronde doordringen. Een paar jaar geleden... Uh, stond een, uh, een uh, goede kennis van mij met uh, Noordwijk in de kwartfinale tegen Ajax. Ja, op een gegeven moment stranden amateurclubs doorgaans. Maar er is er ook elk jaar één die zo'n sprookje doormaakt. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat dit jaar uh, ons clubje is. Heeft een nu in de finale gestaan? Of ja, dat ja, ja, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, het zou leuk zijn. Maar ik denk trouwens dat dit Ajax... Ik ben een beetje Ajaxite, hè. Maar dat dit Ajax niet van HFC wint, hoor. Ja, ja laten we nee, nou... Toen was durf ik mijn geld niet om te nee. verwenden. Stamp in Tom is jouw volgende keus in de platerij. Kan ook? Ja. Hm. Uh, die heb ik niet kunnen vinden. Oh, Ruud! Maar jammer. Nee, die, die is er niet. Die nou, was er niet. Die gaan stand er niet. We, we, gaan, we gaan het bluff. Bl ja, we gaan een lekker stukje Nederlands doen. Hè? We hebben het, uh, denk ik, over de kust. Ja. Aan de kust. De kust. De Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.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 In de Watertorensport met als gast Gert-Jan Pruin... de voorzitter van de Koninklijke HFC. Deze plaat uh, uh, over aan de kust voor Eggy Posten. <laughs> ja, en alle Zandvoorters die naar jullie prachtige radiostation luisteren. Dank je. Uh, nou ja, wij wonen zelf in uh, Bennebroek. Uh, ik ben in Haarlem opgegroeid, maar we zijn in de loop van de tijd iets naar het zuiden afgezakt. Maar als wij aan de kust komen, komen wij eigenlijk 99 van de 100 keer in Zandvoort. Goeie. Misschien even mooi om in te haken, heren, dat er op dit moment een enorme actie aan de gang is... bij strandpaviljoen Talassa, waar op dit moment uh, vanaf gisteren 12 uur ja. uh, wordt paal gezeten. Uh, en de bedoeling is om 50.000 handtekeningen op te halen... Uh, om het te voorkomen, in ieder geval duidelijk te laten weten dat we geen windmolenpark voor de kust willen hebben. Dat we dus een vrije horizon willen hebben. Uh, bij elke uh, duizend aantekeningen gaat dat uh, plateau een meter omhoog. En het kan dus tot 12 meter komen. En volgende week donderdag, dan moet onze eigen Dolly Tempirik daarop zitten. Dus dan hoop ik dat hij op 12 meter staat. Ze dus heeft een beetje hoogtefeest. Als hij maar niet laat. omvalt dan. Nee. Maar eh, eh, eh, u, kunt, uh, u kunt daar bij Talassa uw handtekening zetten. U kunt dat ook doen op petities24.nl. Verplaats windmolens, daar kunt u dat ook doen. Uh, dus ik zou zeggen: heren, doe mee. En zorg ervoor dat onze kust hier in Zandvoort, en in Noordwijk, en in Katwijk, en waar dan ook gewoon vrij blijft zonder dat we tegen die lelijke dingen aan zitten te kijken. Al dus paalspecialist Ruud Janssen, de technicus van vandaag... in de uitzending waarin we te gast hebben, Gert-Jan Pruin. Gert-Jan, ik zei net, Eggy Poster... dat is een, een, een toeschouwer, een vriend, een, een clubman... die altijd bij de wedstrijden is. Ja, en veel meer dan dat. Eggy is erelid van de HFC. Dus die, uh, uh, ja, dat is een van de organisaties waar hij in zijn leven heel veel aan heeft bijgedragen. Maar het is zo jammer dat de Haarlemse mensen zijn voorbeeld niet volgen. Want als ik het nou op de keper beschouw. bij HFC komt veel te weinig publiek. Ja, dat vinden wij ook. En dat is ook zo. Aan de andere kant, dat is dan een beetje de nuance. De zondag topklasse wordt gemiddeld genomen wat minder bezocht. dan de zaterdag topklasse. Je hebt een paar van die websites waar topklasse voetbal op gevolgd wordt. En uh, HFC is uh, afgelopen seizoen, ik, als ik me niet vergis... de op één of twee na best bezochte vereniging in de zondag topklasse uh, geweest. Er zijn er drie of vier die steken er met kop en schouders bovenuit. Ik meen dat wij gemiddeld op iets in de 800, 800 zaten. Ja. Mm -hmm. um, in het begin van het seizoen zaten we ruim boven de 1000, Maar toen hadden we Edo en AFC thuis gehad. Nou, Dat zijn natuurlijk twee ja, tegenstanders waar veel mensen op afkomen. Ja... Dus de belangstelling is gemiddeld genomen voor topklasse zondagvoetbal... eigenlijk best wel goed bij HFC. Maar uh, wij vinden het ook te mager. Ja. Kijk, ik vind als je 1800 leden hebt... Uh, die allemaal uh, een vader, een moeder, een broer, een vrouw, een maar man, een zus... of whatever hebben... Ja. dan zou je toch uh, uit die pool van 3.500, 4.000 mensen... zouden er toch uh, minstens 1.000 gemiddeld genomen de moeite kunnen nemen om daar naar te kijken. Want weet je wat het is? Het is misschien niet het allerbeste voetbal... maar het is wel vrij goed voetbal. Absoluut. Het is uh, toegankelijk. Je kunt gewoon lekker langs de lijn. Je kan overal doorheen lopen. Het is wel een beetje voetbal zoals het ooit bedoeld is. Je hebt geen hekken. Je hebt, uh, nou ja, er zijn stewards... Ik heb ze bij HFC nog, nog nooit in actie gezien. Behalve bij mensen die uh, medisch problemen... vorig jaar we, hadden we een keer een hartinfarct rondom het complex. Nou, dat is dan hartstikke fijn dat je uh, mensen hebt... die dan een beetje weten wat er te ja, doen staat. Uh, dus het is ook in die zin voor de veiligheid van mensen... dat je gewoon snel kunt optreden als dat soort voorvallen er zijn... Uh, en het is gewoon hartstikke gezellig ook. Het is meestal mooi weer. We zeggen altijd het regent veel, maar ik haal niet zoveel hele drijfnatte pakken in Nederland. Uh, het regent wel vaak, maar het is ook heel vaak gewoon hartstikke lekker voetbal weer. Aanstaande kijken. zondag ook, hè? Ja, dan spelen we voor de eerste keer thuis. EVV, dat is de club die het verst weg speelt in onze competitie. Die komen uit echt, vlakbij Maastricht. En uh, we spelen om twee uur thuis. En dat is de eerste thuiswedstrijd in het uh, nieuwe seizoen. Ja, jij bent de voorstander voor gratis toegang. Maar dat is nog niet zo. Hoeveel betalen de mensen? Zes euro. Nah, dat is toch de moeite voor een topklassewedstrijd. Leden hebben gratis toegang. En uh, zes euro is de, is de moeite waard. Um, of was, het is niet te veel, laten we het zo zeggen. Nee, wel, nee. Het is niet te veel. Wel, en uh, ja, uh, mensen die dan toegang, uh, die wordt gevraagd om toegang te betalen, die adviseer ik ook altijd in het, hoofd te houden, in het achterhoofd te houden. Dat je ook de vrijwilligers en de vereniging daar weer mee ondersteunt. Dus het is eigenlijk een kleine bijdrage aan uh, hoe het gaat op HFC. Laat iedereen een voorbeeld nemen aan Eggie Poster. De Zandvoortse fantastische kerel die hier rondloopt. Hij gaat zaterdags naar Zandvoort, zondags naar HFC. En hij heeft ontzettend veel plezier. We hadden Absoluut. net een plaat die we wilden draaien voor jou. stampin Tom. Maar die kon Ruud niet vinden. Maar heeft een andere verrassing voor je. Ruud, ga je gang. Oh, dat is Hilsenburg. Ik snap niet wat je aan vindt. Nou, dit is een uh, remix-editie. Er is ongetwijfeld een of andere Canadese DJ overheen gegaan. Dit, uh, dit spreekt mij ook niet zo aan, hoor. De, op oh, deze manier. Maar uh, Stompin' Tom is een uh, country-western-zanger. En hij, hij acteert in zijn liedjes een beetje als uh, Martin Brill. Die ging door het land en die zag iets en die schreef daar wat over. En dat deed Tom Connors ook. Die reisde door Canada en die zag daar taferelen... En die schreef daar liedjes over. Dus bijna elk dorp in uh, Canada heeft een nummer van ja, uh, Stomp en Tom. En het originele nummer van Tilsenburg herken je niet... vergeleken met deze okay. die wij nu horen. Geloof je gelijk. <laughs> Laten we het hebben over de geweldige ploeg van uh, trainer en coach Pieter Mulders. Als ik jou de spelers noem, kun jij in twee zinnen een karakterisering geven? Ga proberen. Oké. Okay. Tom Boks, 23 jaar. Hij ja, is nieuw bij HFC. Dat is een hele lange keeper. Hij heeft de afgelopen jaar bij Scheveningen gekiept. En als ik, wat ik tot nu toe van hem gezien heb, verbaast het mij dat, dat een andere club zo'n goede keeper laat lopen. Slim dus. Dat ja. je hem hebt. Ja. Hiddeprijs, 21 jaar. Ge, daar geniet ik nou werkelijk van. Nou, jij niet alleen hoor. Die schiet, nooit, die schiet nooit een bal zomaar in de blind weg. Ja, als het moet, twee minuten voor tijd. Ajax verleden, hè? Echt opbouwen. Maar Ajax verleden. Ja. En AFC? En, en kopsterk, hè? Ja. Oké, okay, uh, Tunkai Jenna, 37 al. Ja, dat is een leuke gast. Dat is een bijzondere voetballer. Toen hem Spoor ophield te bestaan... Toen uh, zocht hij een andere club. Zijn broer heeft ooit bij HFC gespeeld. Ja, hij dacht, ah, ik ben wel klaar met dat hoofdklasse voetbal. Want daar speelde hij. En nu is hij zes, zeven jaar verder. Hij is één van de spelers in onze selectie. Die meer dan 150 wedstrijden in het eerste heeft gespeeld. Nou, Als je dat in zes jaar voor elkaar bokst. Dan speel je echt veel. Hij nee, uitging en zich weer ja, Leuke, Leuke gast, goede voetballer. Bekeken voetballer. Mijn, mijn grote favoriet, Carlos Bocu. Hij is 29 jaar. Ja, dat is onze captain. En onze rots in de branding. In alle opzichten. Zowel letterlijk als figuurlijk. Carlos is ook een van de spelers... die uh, inmiddels al meer dan 150 wedstrijden in HFC 1 heeft gespeeld. Daar zijn er veel van in onze huidige selectie. Uh, ja, dat is ons boegbeeld. Mijn favoriet qua techniek, Vincent Volker. Vincent is uh, razendsnel. Uh, hij doet mij denken aan die Braziliaanse backs, die continu langs die zijlijn van voor naar achter uh, razen. Uh, heel aanvallend ingesteld en een uh, razendsnel ventje. Een man die heel erg veel doet binnen de club tegenwoordig. Jeugdopleiding, 23 jaar, Mike van der Wan. Ja, dat is een uh, mooie voetballer. Ik zeg altijd tegen Mike rechtsonder... Maar hij komt heel veel uh, door alleen voor de keeper. En uh, ja, als hij die ballen ook nog gaat scoren, dan is het gewoon een uh, eredivisie voetballer. Dat denk ik ook. Ja. Uh, en een, en een uh, mooie gast die ook heel veel in de jeugdopleiding van de HFC doet. Fantastisch vent. Donny Verdam, 30. Ja, dat is uh, de naam. Ja, iedereen zegt daarvan dat is de naam die als eerste op het wedstrijdformulier gaat. Het is een, een hele rustige voetballer. Uh, met, met veel goede coaching helpt anderen in het veld. Uh, kwam ook van een vereniging die ophield te bestaan, Young Boys. Maar begrijp jij waarom hij nooit gehaald is door een, door een betaalde club? Uh, nee, maar bij Young Boys is hij, ik geloof, in de vijfde klasse begonnen met voetballen. En daar is hij in het eerste gebleven tot ze in de hoofdklasse zaterdag zaten. Ja, ja. Dus ik denk dat hij nooit zo opgevallen is. Hij heeft, hij heeft volgens mij, als ik dat goed heb... wel in de jeugdopleiding van HFC Haarlem gespeeld. Een speler die uh, een HFC-puur zang is. Bart Nelis, 28. Ja, ja Bart is bij de, in de minis gestart bij uh, HFC. Die heeft de afgelopen jaar zijn 200e wedstrijd in HFC 1 gespeeld. En uh, ja, dat is uh, in al die jaren op al die niveaus... want Bart is vanaf de derde klas vierde klas, derde klas, al in HFC 1 aan het spelen. Goed, hè? Net als wat ik net bij Donny noemde. Ja. Rachid El Jakubi, 29. Ik vind het een hele goeie. Ja, hij is razendsnel. Hij zegt, uh, hij zegt altijd dat hij van Pieter meer moet schieten. En uh, uh, ik vind altijd dat hij de ballen heel goed aanneemt en dat hij dan de tweede wat te ver voor schuit schiet. Uh, uh, maar hij moet inderdaad meer schieten. Hij speelt ook heel veel. Hij speelt pas een jaar of dit is zijn derde seizoen bij HFC. Mijn grootste favoriet, Wouter Haarmans, 25. Ja, dan kan ik je de hand schudden. <laughs> uh, ja, Wouter is uh, ook een uh, voetballer die al vanaf de minis bij HFC uh, speelt. En uh, ja, ik, ik, ik, ik hou wel van dat soort spelers. Groot, sterk, snel, uh, dreigend. Vind ik mooi om te kijken. De man die de wedstrijden het beste leest... En eigenlijk, ik vind het de beste voetballer. Gert-Jan Tamiris, 34. Ja, ja, ik kan, ik, het is een beetje lastig om veel over Gertjan te zeggen. Want Gertjan jan die woonde naast mij ooit. Speelde ook bij Allee-Jan. En toen was hij uh, heel klein en ik veel jonger. Uh, ja, ik hou ook van, van dat type mens en Hij voetballer. leest een wedstrijd en je kunt hem ja. overal neerzetten. Ja, die kan overal uit de voeten. Een nieuwe, 24 jaar, Pieter Bas den ja, die ken ik nog niet zo goed. Ik heb ik uiteraard een paar keer gesproken. Maar uh, uh, ik denk ook dat dat een speler is. We hebben het er in het eerste uur over gehad. Uh, uh, waar heel veel tijd en energie en aandacht uh, uh, aan is besteed. Om te kijken of dat uh, uh, ja, goed voor Pieter Bas en voor HFC zou zijn. Om die overgang te maken. Uh, en tot nu toe pakt dat heel goed uit. Man. Uh, Petje een af, hele leuke 38 jaar Gerard van Rossum. Ja, Gerard heeft afgelopen woensdag tegen IJsselmeervogels gekiept. Hij kiept de bekerwedstrijden. Vorig jaar werd er ook uh, een beroep op hem gedaan. Toen heeft hij uh, het gepresteerd om zijn 150ste wedstrijd in HFC 1 te spelen. Die is dus een aantal jaar weg geweest tussendoor. En, uh, uh, ja, dus afgelopen woensdag zie ik hem dan kiepen. En dan denk je, nou, daar, daar zit de sleet niet op. Een nieuwe van Odin, Danny Hals, 23... Ja, die ken ik nog niet zo goed. Die heb ik twee keer zien spelen. Daarvoor geldt uh, persoonlijk hetzelfde als ik net over uh, uh, Tom en Pieter Bas vertelde. Uh, speelt een beetje rechts in de verdediging. Rechts centraal of rechts achter. En uh, ja, gewoon goede opbouwer. De jongste van het spul. Het 19 jaar, Nigel Castian. Ja, dat is een zandvoorter. En uh, ik heb met zijn vader nog een tijdje gevoetbald. Maar uh, ja, Nigel is een klasse beter natuurlijk dan Robin. Hè? Hij is goed, hè? <laughs> nee, maar hij is goed, hij is echt diep. Ja, hij is heel goed. Heel dynamisch. veel ja. diepgang. Over dynamiek gesproken. Jeffrey Samsin, 26. Ja, dat is de man met de mooiste, met de mooiste trap en schijntrap van HFC. Die doet mij altijd aan Richard Witsch gedenken. Nou, die zou jaloers zijn als hij dat kon. Ja. <laughs> nee, die is echt heel goed. Ook zo gek zit bij oh, HFC, voor. maar die zou toch gewoon in iedere Eredivisieclub uh, mee kunnen? Ja, dat denk ik ook. Ja, ik, maar Jeffrey heeft een aantal zware blessures ja. gehad. Ook een zandvoorter trouwens. En dat, uh, uh, ja, dat gaat je toch niet in je koude kleren zitten. Toen hij bij HFC kwam, had hij een paar fikse enkelblessures achter de rug. En bij HFC heeft hij een kruisbandblessure uh, uh, gehad. Hij is ook terug, Ook weer he? van teruggekomen. Hij is helemaal ja. terug, ja. Kevin Kei, 29. Uh, Kevin heeft uh, jarenlang bij uh, FC Hilversum gespeeld. En uh, dat is een uh, uh, bijzondere gozer. Die heeft altijd iets uh, opvallends. In het veld en buiten het veld. Uh, oh. Maar dat maakt hem ook een... Uh, en, en overigens ook een, een, een bijtertje. Ja. Want als die speelt, dan, uh, dan is hij er niet vanaf te krijgen. Koen, Bo Koen Beren, 20. Ja, Koen is uh, uh, afkomstig van Bloemendaal. En die speelde toen, als ik me niet vergis, in de vierde klas. Die zegt zelf, ik heb zo ontzettend veel geleerd de afgelopen jaar. Nou, die heeft ook een aantal keer in het eerste gespeeld. Afgelopen seizoen, als invalbeurten. Ja. Een paar keer in de basis, als ik me niet vergis. Ook al doelpunten gemaakt. Ja, dat is wel een speler die we gaan zien dit jaar. Regis Schaap, 24. Wat is die nou, man 21, snel? sorry. Ja, die is heel snel. En uh, dat, dat straalt, de wijze waarop hij loopt, is zo krachtig en uh, sterk... En uh, die heeft wel veel concurrentie. Uh, ik, eigenlijk alle aanvallers hebben veel concurrentie van elkaar. Uh, snelle voetballer, mooie voorzet. De jongen die bij NAC vandaan komt, 21, Mathieu Christiane. Uh, ja, voor mij komt die bij Zwift uh, vandaan. Ja, hij bij. heeft bij, daar... opleiding bij ja, NAC Oké, okay, ja. dat wist ik niet. Ja. En uh, nou, dat is hetzelfde verhaal als uh, uh, de andere nieuwelingen, Tom... En uh, uh, de anderen die we net bespraken... Daar, daar is veel tijd en energie aan besteed. Ken ik nog niet zo goed. Ik weet dat hij centraal achterin zijn favoriete stack heeft. Dat Dan heeft een ook... echte HFC-naam. Hij is al 29. Jochem Lindenhovius. Ja, dat is uh, categorie uh, Wouter Haarmans en Bart Nelis. En, net als zijn broer overigens, Michiel... die uh, dit jaar in het uh, tweede gaat spelen. Um, ja, dat is een uh, middenver... Ja, op alle, op alle, uh, in alle linies is eigenlijk veel concurrentie, omdat bijna alle posities dubbel bezet zijn. Uh, Jochem is wel een uh, motor in uh, de groep, zeg maar, sfeermakertje. En dan weer het bewijs van de geweldige jeugdopleiding die HFC heeft. Wessel Boer, 19 jaar. Ja, Westen, De afgelopen jaar zijn er uit de A1 uh, zes of zeven jongens doorgestroomd naar de selectie. En uh, Wessel is de enige die uh, al onmiddellijk is aangesloten bij de A-selectie. Helaas is hij in de voorbereiding geblesseerd geweest. Uh, maar daar, daar, ja, iedereen is erg enthousiast over hem als voetballer. En uh, uh, ik, ik hoop dat hij het stapje naar het eerste kan maken. Want hè, als wij vanuit onze A1 op topklasseniveau 6-7 A-junioren... naar de selectie kunnen ja, brengen... dan gaat het echt de goede kant op. Zeker de goede kant. U hoorde net, dames en heren, in de Watertoren Sport... de namen van de club... die binnenkort landskampioen van Nederland wordt. En dan en krijgen u we hoorde... nu stompingtom. <laughs> en de uitleg natuurlijk van, uh, van uh, Gert-Jan Bruin, de voorzitter van de Koninklijke KFC. Wat zei jij, Ruud? My back still leaks when I hear oh, daar that is word. While away down southern Ontario, I never had a nickel or a dime to show. A fella beeped up in an automobile, he said you want work in the tobacco fields of Tilsonburg. Tilsonburg, Tilsonburg, Tilsonburg, my back still aches when, when I hear that word. word. He said I'll only give you seven bucks a day But if you're any good, you get a raise and pay Your bed's already on the bunkhouse floor If it gets a little chilly, you can close the door Tilsonburg, Tilsonburg It was Tilsonburg, Tilsonburg My back still aches when I hear that word was feeling in the morning anything but fine. The farmer said, "I'm gonna teach you how to prime." He said, "You gotta don a pair of oilskin pants if you wanna work in the tobacco plants of Tilsonburg, Tilsonburg, Tilsonburg." Tilsonburg. Tilsonburg. My back still aches when I hear that word. We landed in a field that was long and wide With one old horse and five more guys I asked him where to find the cigarette trees When he said bend over I was ready to leave Tilsonburg, Tilsonburg, Tilsonburg Tilsonburg, A back still aches when I hear that word. De pick just the bottom leaves and don't start crawling on your hands and knees. Prime your roll, cause you'll get no pay. Dan is meer toch daarna iets niet kunnen vinden. Nou, toch wel hoor. Stompin' Tom en. eh. Uh, dat was de titel. En dat gaat over tabak. Ja, gaat over tabak. Ja, die tabakoogsten moet je nogal, dat is nogal ingespannen werk en uh, daar krijgt hij dan pijn in zijn rug van en daar zingt hij over in, da, in, die, uh, in dat nummer. Nou, ik zei net al, het is een beetje over lokale anekdotes uh, en dergelijke. De tijd vliegt, Gert-Jan, voorzitter van de Koninklijke HFC, Gert-Jan Pruin. Een paar korte vragen. Wat heb jij te maken met The Ride for the Roast? Nou, ik zei net al, wij hebben een uh, organisatiebureau in de sport. Wij, uh, dat zit in Haarlem, maar wij werken eigenlijk door het hele land door. En alle activiteiten die wij doen, die hebben een sociaal maatschappelijk randje. Met uh, mensen die het wat moeilijker hebben dan de gemiddelde Nederlander. Met kinderen in achterstandswijken, met uh, gehandicapten, met uh, ouderen. Met uh, nou, allemaal van dat soort projecten. We werken ook voor een aantal goede doelenorganisaties. Eentje daarvan is de Stichting Ride for the Roses. En die organiseert elk jaar de Ride for the Roses, elk jaar in een andere gemeente. Dit jaar is de gastgemeente Aalsmeer. Uh, het is een fietsevenement. Je kunt 25, 50 of 100 kilometer fietsen. Uh, die 100 kilometer is onder begeleiding van uh, een motorbegeleidingsteam. En die 25 en 50 kilometer zijn korter. Het is heel laagdrempelig. Het inschrijfgeld is laag. Het is leuk als je geld ophaalt en dat doneert. Dat kan via een, zeg maar, uh, applicatie op de website. Wanneer is het En zo? het is op zondag 6 september aanstaan. Dus de mensen kunnen nog meedoen? Ik kan nog inschrijven. Ik geef even de website. Ridefortheroses.nl En die naam, die komt natuurlijk van Lens. Ja, ongeluk. want die is er in de uh, halverwege jaren negentig mee begonnen... Uh, en uh, in t, aan het eind van de jaren negentig is het evenement naar Nederland gehaald. En in Aalsmeer is op 6 september de 18e editie. Geweldig, joh. Fantastisch initiatief. Weet je trouwens dat uh, heel veel mensen, steeds meer mensen in Nederland, willen dat uh, Lens gewoon zijn zeven overwinningen terugkrijgt? Het is wel aardig om te horen. Een ander ding is topo's. Ja, dat is de Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennermeland. En uh, ik uh, heb de afgelopen jaren in het bestuur van Stopos uh, gezeten. Aan het eind van dit jaar treed ik af. Uh, er zijn ook twee openbare scholen, uh, basisscholen in uh, Zandvoort. En uh, ja, dat is, ik, heb, ik ben gymleraar, ik heb wat met onderwijs. Komen we straks nog op. Dus daar, uh, vandaar dat ik daar een betrokkenheid mee kreeg. We draaien ook jouw muziek. Je hebt gevraagd om een pianostuk, gespeeld door Hannes Minnaar. Vertel. Ja, uh, Code Piano's bestond 100 jaar. Twee jaar geleden. En zij organiseren sindsdien de Code Piano series. En uh, als klant van Code, hè, ik zei al, ik speel piano. Als klant van Code uh, bezoek ik die. En ik heb Hannes uh, daar een keer horen spelen. Na dat concert ook een tijdje met hem staan kletsen. Hij vond het onwijs leuk dat wij daar met onze kinderen waren. Want er gaan nooit kinderen naar pianoconcerten. Vandaar. Laten we gaan luisteren. Toevallig. Mijn andere eerste piano kwam hij ook bij Koot vanuit. Inderdaad, heel mooie muziek van Hans Minnaar, uh, Hannes Minnaar. Uh, je, Jan. Ja, jij zei net iets over basketbal, want je zit ondertussen gewoon door te werken. Je bent hartstikke druk. Nu ga je basketbal promoten. Nou, wij zijn bezig met uh, uh, wat voorbereidingen en oriëntatie op de uh, uh, mogelijkheden om de Haarlem Basketbalweek weer te gaan organiseren. Ja, geweldig zijn. En dat doe je met Siandri? of Ja. Dat is jouw bedrijf, ja. hè? Wat is het precies? Nou, wij zijn een organisatiebureau. Ja. Ik zei al, wij, wij werken met al onze activiteiten... een beetje op het randje van sociaal en maatschappij. Wij doen uh, voor een groot deel... Uh, heel veel laagdrempelige en kleinschalige activiteiten. Met uh, werkelozen, met kinderen, tieners, jongeren... met ouderen, met gehandicapten... met uh, uh, moslimjeugd, met uh, nou, van alles en nog wat... En wij doen een aantal goede doelevenementen, zoals de Ride. Maar ook bijvoorbeeld de Home Ride voor het kinderfonds van Ronald McDonald's. We organiseren de benefietwedstrijd van de Suriprofs, voor de Stichting Suriprofs. En meer van, van dat type activiteiten. Leuk hoor. Maar een van de mooiste dingen die ik vind. die jij hebt, is altijd Gim.nl. Ja, dat is een uitzendbureau. En uh, dat heb ik eigenlijk uh, geconstrueerd toen ik een paar jaar geleden vond dat mijn kinderen... die allemaal basisschoolleeftijd hebben, hadden, toen... Uh, te vaak thuis kwamen met de mededeling dat de gymles was uitgevallen. Ja. Een gymleraar kan je natuurlijk niet kwaaier krijgen. Nou. Dus uh, ik dacht, uh, hoe kunnen we dat nou toch eens oplossen? En uh, toen hebben we een, een certificatiebedrijf uh, opgericht... certificatie ingericht en gekregen... Uh, we zijn opgenomen in een uh, arbeidsregister. Dat, dat zijn allemaal zaken die je moet regelen om als uitzendbureau actief te kunnen zijn. En uh, wij zenden uh, uh, gymleraren uit naar basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. En scholen voor speciaal onderwijs die tijdelijk uitvallen. Dus onze vervanging is altijd tijdelijk. Dus ja, tussen uh, zeg uh, een dag en uh, één schooljaar. Uh, want langer dan dat, uh, dan, dan gaat die leraar gewoon op die school werken. Uh, en het is ingegeven door de gedachte dat gymnastiek altijd door zou moeten gaan. Vandaar ook de naam AltijdGym.nl, dat is ook de website. Geweldige naam natuurlijk, maar het is eigenlijk toch belachelijk dat in een land als Nederland, waar we altijd bij de eerste tien van de wereld op Olympische Spelen willen komen, dat we daar aan die gymnastieklessen zo weinig doen. Het ja, zou iedere dag een half uur moeten zijn. Ja, je zou elke dag eigenlijk moeten bewegen. En het is zo verbazingwekkend omdat een beetje beweging... Hè, dat hoeft niet eens een voetbalwedstrijd of een tenniswedstrijd te zijn. Een beetje beweging heeft zoveel invloed op je mens zijn. Op je studieprestaties, op je omgang met andere mensen... op je gedrag, op je gevoel. Uh, en omdat het zo'n positieve invloed heeft... is het eigenlijk raar dat we dat niet elke dag doen. Alle politici die luisteren. Jongens, luister naar Gertjan jan Pruin, de voorzitter van de Koninklijke HFC. We spraken over die geweldige vereniging. We spraken over Allianz, we spraken over voetbal. We spraken over sociaal gedrag. En we spraken over de muziek die Gertjan jan Pruin had uitgekozen. We gaan eruit met een stuk van Paco di Lucia. Een flamingo-gitaar. Waar komt dat vandaan? Ik heb ook gitaar gespeeld, maar daar zijn mijn vingers te dik voor. Dus ik heb dat twee jaar heel enthousiast geprobeerd. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat is niks. Maar ja, ik, ik luister er graag naar. En dit is natuurlijk de grootheid op Absoluut. de flamengo-gitaar. Absoluut. Zoals HRC de grootheid is in de topklasse. En dat gaan ze dit jaar bewijzen. Ik wens je veel succes in de weg naar het kampioenschap. Dank je wel. Hartelijk dank voor je mooie muziek en je fijne woorden. Bedankt voor de uitnodiging en veel plezier. En we gaan eruit met het Concerto d'Arnguez. Adwoord door Paco de Lucia